Nachtmerries en voorspellende dromen. Zullen we die bij jou doen, jouw droom Mario? Bij nachtmerries en voorspellende nou, was Ja, het was wel eigenlijk een nachtmerrie, nou. Een beetje wel, ja. Wel. Dromen delen op de werkvloer en samen dromen. Dat lijkt me ook nog heel gezellig. Volgens mij hebben we binnenkort al een, een, een, een hele collectieve gemeenschappelijke droom in Nederland. Namelijk of we Europees kampioen worden. <coughs> en natuurlijk besluiten we met een mooi stukje voorgelezen van onze gasten. Nou, we gaan eerst naar de eerste muziek.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 spot the twist. I'm in a mystery.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 gaan we de laatste uitzending nog even wat, zeggen, wat ja. tijd aan besteden. Ja. ja, we gaan nu naar Marja. Mario. Marja? Marja. We hebben een Mario en een Marja. Goed. Hallo Marja. Nou, nu gaan we echt beginnen. Waarom dromen aandacht nodig hebben? Zeker nu. Waarom hebben dromen aandacht nodig? Nou ja, je droomt niet voor niets. Hè? Iedereen droomt, om daar even mee te beginnen. Ook als je je ochtends niks herinnert. Dan heb je toch gedroomd. We dromen allemaal twee uur per nacht. En als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan droom je eigenlijk een maand per jaar. En het is eigenlijk heel raar dat de meeste mensen daar geen aandacht aan besteden. Want ja, als je toch een maand, het is een maand van je leven. Ja. En in je droom gebeuren er allerlei bijzondere nou, een dingen. Een maand van je leven? Uh, nou nee, een maand per jaar. Ja, dus, dat... ja precies. Dus het is dus één twaalfde deel van je leven. Ja. Dat is toch niet, uh, niet gering.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 Hoe, hoe, hoe zie jij de, de houvast in dromen? Nou, misschien is het om te vertellen hoe ik bij dromen terecht ben gekomen. Ik ben vanaf mijn achttiende dus inderdaad zoekende geweest. Hè. Ik uh, kwam in eerste instantie bij Bhagwan in, in Puna terecht. Nou, dan ben je wel heel zoekend. Nou, ja, <hijf> ja, <super. hijf> en dan zo vroeg al. Ja, al vroeg ja, de weg ja. Ja, ja. Maar Was je ja, ja. net met de middelbare school klaar? Ja. En, nog niet eens. Oh. Nog niet eens. Nee, ja, Net klaar met de middelbare school inderdaad. Ja, maar de plannen ja. waren al gemaakt voor die tijd natuurlijk. Maar nou ja, goed, een heel traject met gurus bezoeken en allerlei soorten van groepen doen. Ontdek je zelf groepen, zou ik maar zeggen.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 Worden. Maar dromen kunnen je ook voorbereiden op iets wat er in de toekomst gaat gebeuren. En uh, dromen kunnen ook gaan over wat jou nu bezighoudt. Als je bezig bent met een bepaalde, bepaald probleem bijvoorbeeld. Dan wordt s'nachts uh, de informatie op een weer iets andere manier uh, gecombineerd. Waardoor je s'ochtends misschien een hele uh, nieuwe oplossing hebt gevonden. Voor iets wat je in het nu uh, bezighoudt. Dus de oplossing zit dan uh, eigenlijk al uh, in je droom.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 ook iets ergens in die tekst van ach weet je als je maar goed naar de wind luistert dan, dan komt het allemaal wel goed. Je hoeft ja. je hoofd er niet zo over te breken.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 om het allemaal een plek te geven, om het te verwerken. En als het om hele ernstige zaken gaat, bijvoorbeeld als je een oorlog hebt meegemaakt. Het is bekend dat mensen die de Vietnamoorlog hebben meegemaakt, Vietnamveteranen... er is veel literatuur over hoe Vietnamveteranen geholpen zijn... om hun Vietnamtrauma's te, te, te verwerken door met hun dromen te werken.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 Welkom terug bij Inspiratieradio. Vanavond hebben we als gasten Marja Moors. Zij is eerste lijnspsychologe, relatietherapeut en droomspecialist. Nou, We hebben dit uh, blok een uitgebreid uh, gebeuren. Namelijk en dromen als richtingaanwijzers bij keuzeproblemen en zingevingsvragen. En hoe je zelf met je dromen kan werken. En ik hoor ook nog net dat we een cliënte hier in de studio hebben. Maar we noemen geen naam.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 Ik ben blij dat je het uh, aanroert. Dat is precies de reden waarom het voor mensen toch een drempel is om naar een eigen droom te ja, kijken. Dan wil je dat eigenlijk niet nee, meer. Hè? Dan nee, denk je, nee, ik schuif het weer weg. Ja, kop in het zand. Ja. Ja. En, uh, en nogmaals, ik benadruk, uh, je moet er, of je moet, dat ga ik zelf ook zeggen. Je mag ervan uitgaan dat, uh, dat die beelden die bij je boven komen bedoeld zijn om je te helpen. Dus ook de beelden waar angst of de beelden waar wat, wat, wat lastiger dingen in zitten. Ja. Ja. Oké. Okay.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 Vandaag.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 Eén waarheid en ook niet één verklaring voor een droom. En nou ja, dat, dat, dat, dat vinden mensen vaak verwarrend, maar het is ook van een grote schoonheid. Je kan de droom zien als een diamant met allerlei facetten. Een belangrijk Nederlands boek, wat verschenen is over het dromen, het heet ook het Droomjuweel. Dus, mm. uh, Zo'n boek belicht dan ook al die verschillende kanten van, uh, van de droom. Dus uh, Troosje je hoeft er niks okay. van te weten. Ja. Maar... Alleen een, een open geest hebben en goed, uh, goed luisteren. En tegelijkertijd uh, is het wel zo dat uh, in dromen komen veel symbolen voor...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 Steeds maar tegen jezelf kunnen blijven zeggen. Oké, okay, hier staat dat het dat zou kunnen betekenen. Nou, ja, zou kunnen. Daarom vond ik inderdaad die regel in dat nummer van Led Zeppelin zo aardig van. Ja, wonder. Ja, het vraagt me af. Het zou, kunnen, het zou kunnen. En als je over de dood droomt, is dat dan ook dat het. Uh, als dat, dat iemand doodgaat, is dat dan een voorspellend iets? Of is dat. Meestal niet. Nee, want okay. meestal wordt het niet zo recht toe-recht aan in een droom verbeeld. Mm -hmm. uh, als je over de dood droomt, gaat het over een cyclus die ten einde.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 Ja. Um, wat noem nog eens uh, de, de, de, een paar voorwerpen waar, hè, waar we echt allemaal van kennen van oh ja dat staat daarvoor of dat staat daarvoor. Ja, nou, ik noemde net een sleutel. Hè? Sleutel. Maar staat voor de meeste voor. mensen ja, waar wanneer gebruik je een sleutel. Ja. Nieuw mm huis -hmm. om, om een nieuw huis te ja. openen. Maar ja je gebruikt de sleutel een natuurlijk... Ferrari, Ferrari. <laughs> maar ja je, je gebruikt de sleutel natuurlijk ook om een de deur op slot te draaien. Ah, ja. dus, dus waar de sleutel in deze specifieke droom voor staat hangt, hangt af van het droomverhaal.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 gonna do when I grow old And the seasons don't get over to fall Are you gonna party all night long, pretending you're restless Or would you wipe my tears away Luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond was gasten Maya Moors. Zij is eerste lijnspsycholoog, relatietherapeut, droomspecialiste. Maar we gaan het nu niet hebben over Maya. Want Maya gaat even een blokje haar mond houden. Want we gaan namelijk naar een muziekbespreking van Rob. Ja, je luistert naar het meeslepende More Than A Woman van uh, Tavares. Uh, waar het nummer vandaan komt, weten we natuurlijk allemaal... dat is uh, Saturday Night Fever, de hitfilm uit uh, 1977 alweer. En uh, ja, niet alleen de film heeft uh, waanzinnig goed gescoord. Uh, vooral de muziek uh, deed het hem. De Bee Gees uh, bestaande uit de broers uh, Barry, Maurice en uh, Robin Gibb schreven de meeste muzieken waren daarmee bijzonder succesvol. Het was zelfs zo erg dat er op een gegeven moment niet meer duidelijk was... of de film nou had bijgedragen aan het succes van de muziek... of juist weer andersom. Dat was moeilijk te peilen op dat moment. Nou, eerlijk gezegd heb ik wel een vermoeden, want ja, ik ga natuurlijk voor de muziek, hè, uiteraard. Uh, het nummer More Than A Woman, uh, waar je nu naar luistert... wordt hier weliswaar gezongen door uh, Tavares, maar is ook door de Bee Gees uh, gezongen en is ook door hun uh, geschreven, uiteraard. En overigens staan beide uitvoeringen op het album van Saturday Night uh, Fever. Nou, de Gees hebben sinds hun eerste single Spicks and Specks in de jaren 60 uh, hebben ze tientallen hits uh, gescoord... en waren daarnaast ook uh, zeer succesvol als uh, soloartiest. Met name Barry Gibb deed het uh, heel erg goed. Hij schrijft muziek voor uh, Dionne Warwick, Celine Dion, Diana Ross en Barbara Streisand. Ja, en nog veel meer eigenlijk. En het is overigens wel een beetje wrang dat ook op de... Uh, dat hij ook de enige is van alle broers die nu nog in leven is. Maurice Gibb overleed in 2003. Robin Gibb is onlangs overleden, twee weken geleden. En hij heeft trouwens ook nog een jongere broer, Andy. En ja, die overleed al in 1988 op 30-jarige leeftijd. Dus hij is nu helemaal alleen. Een beetje triest verhaal eigenlijk. Maar ja, gelukkig hebben ze heel veel mooie muziek achtergelaten. waar we nog steeds van kunnen genieten. En ik had al eerder gezegd dat Barry Gibb ook voor andere artiesten schreef. Hij heeft daarnaast ook albums met anderen gemaakt, dus geproduceerd en uh, meegezongen. En uh, Guilty van uh, Barbara Streisand is misschien wel uh, de allerbekendste wat dat betreft. En je hoort in uh, alle nummers heel duidelijk dat er echt wel een chemie was tussen Barbara en uh, Barry. En uh, ja, goed, uh, ik zou zeggen: luister maar naar, dit, uh, naar dit, uh, nummer, de, of de titelsong van het uh, album, Guilty. beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we als gasten Marja Moors. Zij is de eerste lijnspsychologe, relatietherapeut en droomspecialist. Ja, gaan we gaan het in dit blok hebben over nachtmerries, voorspellende dromen en herhalende dromen. Zullen we even beginnen bij nachtmerries? We hebben het eigenlijk al een beetje over gehad. Misschien kan ik nog even kort samenvatten wat we daarover gezegd hebben. Nou, nachtmerries, daar deinsen mensen vaak voor terug, want dat vinden ze geen leuke verhalen. En het idee is dat alle dromen dus ook nachtmerries bedoeld zijn om je te helpen. Uh, dus het is eigenlijk een hele mooie manier om, uh, om ja, je, je eigen trauma's of je eigen moeilijke ervaringen te boven te komen. Dat hoef je dus niet met een therapeut te doen. Als je ja. daar niet zo'n zin in hebt om naar een therapeut of naar zo'n type als ik te gaan. Dan kun je eens gaan kijken wat gebeurt er nou als ik naar de dingen die ik moeilijk vind. Als ik daar eens wat aandacht op zet, als ik daar eens naar kijk. En eigenlijk hoef je niet veel meer te doen dan uh, zo'n nachtmerrie op te schrijven. En het is, is rustig na te lezen. En nog mooier de nachtmerrie te vertellen aan een vriendin of aan een familielid. En alleen dat al, het verhaal delen... Mm -hmm. heeft toch een heel positief, helend effect. Eigenlijk... kunnen mensen, mensen kunnen eigenlijk heel veel verdragen. Het wordt vaak problematisch als mensen alleen blijven met hun verhaal. Dus die nachtmerrie die nodigt eigenlijk uit om dat verhaal opnieuw te beleven... en ook te delen. Dus juist die spanning die er wordt opgeroepen... De bedoeling is dat, dat, dat je met, met, met, die, met die drive, met die spanning, uh, iets gaat doen. Dus niet uh, inslikken en weer naar binnen duwen, maar uh, daar iets over vertellen. Doe je dat niet, wat er dan gebeurt, is dat zo'n nachtmerrie terugkomt. Want jouw systeem wil uh, dat je er toch iets mee doet. Een nachtmerrie is vaak een, een herhalende droom. Uh, uh, dus die komt iedere keer terug. En, bij, en bij, Zoals bij alle dromen die terugkomen, kan je ervan uitgaan. Oké, okay, als die droom steeds terugkomt, dan, dan is dat blijkbaar een belangrijke boodschap. Herhalende dromen, repeterende dromen, zijn sleuteldromen. Zijn belangrijke dromen. Dus ja. als je in ieder geval die opschrijft, dan heb je al een aardig houvast. Ja, en, en ze zijn dus herhalend omdat je te weinig, er te weinig mee doet. Ja, ja, het is dus eigenlijk een soort van brief die je gekregen hebt. Met de belangrijke informatie die, die je steeds maar niet openmaakt. En die brief die wordt steeds weer opnieuw bij je uh, bezorgd. Met uh, uh, misschien wel steeds uh, urgentere stickers. Van kijk nou, kijk nou. Dus bijvoorbeeld een nacht bij die uh, kan dus als je er niet naar kijkt... ernstiger worden doordat, uh, dat, nou ja, doordat iets binnen jezelf met kracht aandacht vraagt. Nee. Maar kan het ook niet een bepaalde angst zijn? Dat je steeds uh, bijvoorbeeld uh, steeds een droom hebt waarin je mensen verliest. En steeds dezelfde mensen verliest op allerlei andere manieren. Is dat ook niet een bepaalde angst dan? Ja, dan, het kan zijn dat je bang bent om, om, om dierbaren te verliezen of een relatie te verliezen. Mm -hmm. Nu is verliezen, ja, dat is onderdeel van het leven. Hè? Leven, ja, cool. doodgaan, eh, ontmoeten, eh, verliezen, ja, dat hoort er zo bij. En eh, de meeste mensen vinden wel een manier om daarmee om te gaan. Niet dat het altijd makkelijk is, maar eh, zo met vallen en opstaan vind je een manier. Als je nou veel dromen hebt over dat thema, over eh, angst, angstig zijn om mensen te verliezen, nou, blijkbaar is daar wat extra aandacht voor nodig. Blijkbaar eh, heb je nog wat meer. Eh, ja, manieren, informatie nodig om met dat gegeven om te gaan. En voor de een is dat uh, mensen verliezen, voor de ander is dat uh, weer een ander thema. Dat is zo mooi en dromen, dat, uh, dat ze zo precies aangeeft wat voor jou in die bepaalde fase van je leven een belangrijk onderwerp is. Ja, het hoeft dus niet zo te zijn dat die mensen dan echt uit je leven verdwijnen. Nee, zeker niet. Wat ik meestal zijn, dat soort dromen, dus eh, dromen als mensen doodgaan of eh, dat je mensen verliest, dat is, dat is zel, zelden letterlijk wat er aan de hand gaat. Het gaat dus meer net over het gevoel, okay. meer over de angst. En, eh, nou, je, je kan je dus eh, afvragen als je zo'n droom hebt gehad: van wat, wat maakt dat ik zo bang ben? Wat maakt dat ik uh, um, en wat maakt dat het steeds terugkomt deze droom? Wat wil deze droom? Nou vertellen? En als je er zelf dus niet achterkomt, het is vaak wel moeilijk met dromen. Droom, dromen gaan over iets wat je uh, nog niet helemaal begrijpt. Dus eigenlijk per definitie kun je dat met je gewone verstand lastig uh, te pakken krijgen. Dus daarom is het zo fijn als je de droom met iemand kan delen. Want een goede vriendin bijvoorbeeld, die kijkt weer vanuit een hele andere hoek naar jou. En als je zo'n droom vertelt, dan combineert die goede vriendin het met haar perspectief en die kan jou waarschijnlijk wel een heel mooi uh, ja, een antwoord mooie op, ja antwoord of gewoon van goh, joh. als jij die zegt bijvoorbeeld als jij deze droom vertelt doet me denken aan zus of zo dat hoeft dan niet de waarheid te zijn maar dat kan jou weer op een ander idee brengen dus de betekenis van een droom uh, ontstaat vaak door het gesprek wat je erover hebt het kan dus het gesprek zijn wat je met jezelf voert maar wat ik hier zeg is van, ja dat is wel lastig hè? het is heel goed om je dromen op te schrijven en naar te kijken dan doe je al iets met dat materiaal als je nog een stap verder wil gaan dan is het het meest handig om de droom met iemand te delen want in, in zo'n gesprek in zo'n Wisselwerking komt weer allerlei nieuwe uh, informatie bij. Dat, dat zou ook bij jou kunnen zijn natuurlijk. Als dat je kan ook bij mij helemaal niet, uh... Ja, als het hele belangrijke dromen zijn waar je nog niet zo mee uit de voeten kan, kan je een sessie aanvragen bij mij. Maar wat ik zeg, je kan heel veel in eigen beheer doen. Ja, ja. Dus met een vriendin of met, uh, gewoon aan de, s ochtends bij het ontbijt met uh, je dochter of met je man. van moet je na zo horen waar ik gedroomd heb. Dus ja. uh, samenvattend zou je kunnen zeggen dat, een, uh, wat, je, vooral, wat vooral belangrijk is bij herhalende dromen, is dat uh, je herhaalt waarschijnlijk omdat je iets niet, omdat je iets niet verwerkt, omdat je iets niet, ergens niet mee aan de gang gaat. He, er zit echt iets op je deur te kloppen en ja. je moet echt je nu je deur open doen en eigenlijk het is een vrij simpele manier om ermee om te gaan namelijk gewoon de dromen opschrijven en met gewoon je vriendinnen of je ja. partner te, te bespreken ja. ja en je dan echt simpel Precies, en je dan te verwonderen over uh, wat het zou kunnen betekenen. Want die verwondering... Die hoort er wel bij, hè? Die hoort Anders er steeds uh, bij. Want ja. het, het, het, blijft, blijft die deur ook dicht, hè? Dan. Ja, want ga niet te snel van... Oh, dat betekent dat. Of als een vriendin dan tegen je zegt... van Nou, volgens mij betekent het dat. Zie je het allemaal als... Het zijn allemaal mogelijkheden, spiegels. En pas als je van binnen voelt van... Hé, hey, weet je wel, het kwartje valt of zo'n aha. weet je wel, dat, dat, dat is een teken dat je dichtbij... Uh, een betekenis zit en opnieuw is dat maar een betekenis. Het kan best zijn dat je dan een half jaar later naar dezelfde droom kijkt en uh, ziet dat er ook nog een andere boodschap in zat. Ja, maar er zitten dus gewoon twee boodschappen voor jou in. Nou, dat is natuurlijk helemaal mooi. Ja, ja. Hey, een voorspellende dromen? Wat zou je we hebben ook al het over gezegd? Wat zou je daarvan willen samenvatten? Nou, het lastige van voorspellende dromen is dat je er pas achter komt dat het een voorspellende droom is als achter. het in het echt gebeurd is. Ja. ja. He, dus, uh, uh, is, er, is er niet op het moment dat je zegt van nou ik schrijf hem op, oh, dit is vast een voorspellende droom? Nee, ik probeer daar voor... zelf uh, uh, al een tijd een systeem in te ontdekken. Maar wat ik van mensen om me heen hoor, dat, is, dat, dat blijft heel erg lastig. Dat blijft heel erg lastig. Dus ja, als je een droom hebt waar je echt geen touw aan kan vastknopen... en die over, over, iets, uh, ja, over iets maatschappelijks gaan of zo. Bijvoorbeeld Jung, dat is, dat is een heel bekend voorbeeld uit de literatuur. Jung droomde op een gegeven moment over uh, rivieren vol met bloed... en allemaal gruwelijke dingen. En uh, hij kon dat niet plaatsen. Hij dacht, wat is hier aan de hand? Dan ben ik gek aan het worden? En, uh, Jung is een hele belangrijke uh, psycholoog. Hè? Iedereen kent Freud, maar Jung is eigenlijk de godvader van de, van de dromen. Die heeft heel veel gedaan voor uh, het uh, onderzoek... Zoek naar werken met dromen. En, uh, maar goed, hij kon dus deze droom niet plaatsen, en uh, uh, achteraf bleek een jaar later bleek, dat het een voorspellende droom was over het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. En uh, de rivieren van bloed die door uh, Europa gingen, die, uh, die werden toen realiteit. Maar dat kon hij toen nog niet snappen. Dat snapte was, hij pas achteraf. Was het dan een voorspellende of een voorzeggende droom? Nou ja, de, een combinatie waarschijnlijk. Er ja, waren precies. er waren natuurlijk allerlei signalen. Ja, waren signalen. Al, ja absoluut. Ja zeker. ja, zeker. Het is meestal een mengvorm. Maar niet altijd, want de echte voorspellende droom is inderdaad een droom... dat je uh, uh, over iets droomt wat je echt, waar je echt geen informatie over de, had kunnen hebben. Mm -hmm. ja. En een waarschuwende droom... Een, uh, een droom die je waarschuwt voor iets? Nou ja, bijvoorbeeld, er zijn uh, dromen die je kunnen waarschuwen voor de, iets lichamelijks. Hè? Dus je kan, als je droomt over uh, een, uh, een, een rotte kies, hè? dan is het toch handig om ook de, de, de realiteit even te checken. De, de meeste dromen zijn symbolisch, maar veel dromen kunnen ook gewoon gaan over wat er in de realiteit aan de hand is. Dan ga je naar het tandarts van, ik heb over mijn linkeronder kies gedroomd, ja. kijk hem even na. <laughs> dat zou kunnen, maar wat je in ieder geval zelf kan doen, hè, wat kan zijn, dat je heel in de verte wel iets hebt waargenomen van uh, ja, een beetje zeurend pijntje waar je niet zoveel aandacht voor gegeven, aangegeven hebt. Als je dan zo'n droom hebt gehad, dan is het misschien wel een extra reden om dan dat zeurende pijntje iets serieuzer te nemen. Hmm. En dan op grond daarvan naar de tandarts te gaan. Terwijl je dat op grond van het zeurende pijntje alleen niet gedaan zou hebben. En misschien moet je die volgende week toch een keer naar de tandarts toevallig. Dus dan ja. kan het een. Maar er zijn er dramatische voor, uh, voorbeelden in de literatuur over uh, uh, waarschuwende dromen. Waarbij iemand bijvoorbeeld een, uh, een ongelukscène droomde. En uh, waarbij dat uh, ongeluk uh, precies op die manier een half jaar later ook gebeurde in het laboratorium. Iemand die dus in brand uh, vloog. En omdat... Uh, uh, ze gedroomd had over dat onderwerp kon ze zichzelf redden. Dus dat, oh, dat soort okay. voorbeelden zijn er ook. Oh, dus uh, yeah. watch your dreams. Ja, ja. Oké. Okay. Ja. Ja, dat hoop ik dus niet. Want ik had ook iets gedroomd over een ongeluk. Dus dat uh, okay. niet met mijzelf. Maar... Nou, als het, uh, we proberen dat in het zevende blok. Uh, dus uh -huh. niet het volgende maar het blok daarna. Dan gaan we toch ben heel benieuwd man, naar die droom, <laughs> droom van jou. En we gaan even naar het uh, volgende onderwerp. Dat is dromen delen op de werkvloer. Nou, dat, dat, uh, de inspiratieradio is ook wel erg van spiritualiteit en de zakelijke wereld. Dus daar hier hier ik. Ik ook heel erg benieuwd naar ja, ja dat, dat, dat lijkt iets heel vreemds om, om op je werk uh, je dromen te delen, maar feitelijk uh, in inheemse culturen, stammen, uh, die met elkaar leefden als woon eigenlijk, daar was het heel gewoon dat je uh, alle dromen van de nacht bij elkaar legde, dus ochtends kwamen mensen bij elkaar en dreelden hun dromen en men besefte heel goed dat een droom een individuele betekenis kon hebben, maar ook een, een betekenis voor de hele stam ja. uh, omdat het ene ja. stamlid opener stond voor bepaalde informatie en het andere stamlid en uh, op grond van de gedeel dromen werd dan bijvoorbeeld besloten van ja is het nu tijd om te jagen ja of nee en zo ja van welke kant moeten we op of uh, uh, is de vijand in aantocht moeten we voorbereidingen treffen voor een gevecht. Dus indianen gebruikten voorzeggende dromen, voorspellende heb, dromen Heb jij toevallig die film gemeld van Mel Gibson gezien gisteren? Nee, niet gezien En uh, op een gegeven moment uh, de hoofdpersoon die krijgt een uh, voorspellende droom dat hij dus wordt aangevallen. Ja en hij doet er dus verder niks mee. Die, die oem die blijft dus gewoon ja, liggen. En ja. vervolgens, nou, ja. ergens... daarna wordt ze ja. in zijn dorp aangevallen. Ja, precies. En die ja. worden allemaal slaven wegge, weggevoerd. Ja. Dus, ja, dat, dus dat zijn ook Indianen die dat het niet... ze waren de Maya's, moet ik even goed zeggen. Dat was ja. in de Maya-tijd. Ja. Ja. Maar in de huidige tijd uh, is, is, is, is, ja, is die informatie ook te gebruiken. Ik bedoel, uh, mensen brengen het grootste gedeelte van de week... op de werkvloer door. Dus heel veel van wat je overdag meemaakt op je werk... dat verwerk je s'nachts je dromen. Dus je kan ervan uitgaan dat uh, een deel van de verhalen gaan over uh, de, een deel van de droomverhalen gaan over wat er uh, op die werkvloer gebeurt. Als je dan al die verhalen bij elkaar dus als je uh, één keer in de week s ochtends een uurtje met elkaar gaat zitten... en eens gaat kijken van, Goh, wat hebben we zo al gedroomd... Uh, dan is er een grote kans dat, uh, dat je nieuwe informatie krijgt. Hè? Bijvoorbeeld over uh, waar je als organisatie misschien een blinde vlek hebt... Uh, in je streven om zoveel mogelijk winst te halen. Ik bedoel Als bijvoorbeeld uh, veel mensen in zo'n organisatie dromen over uh, zich bespied voelen... Hè? Dan, euh, nou, dan is euh, wantrouwen en euh, een gevoel van onveiligheid blijkbaar een thema in die organisatie. Dan zou je daar met elkaar naar kunnen kijken. Euh, om, te, om te onderzoeken van hoe kun je het vertrouwen weer herstellen. En op die manier ook weer productiever worden. Dus euh, op dezelfde ja, manier. Als dat, ja, ja. Hetzelfde, he, ook, ook organisaties parkeren dat wat ze niet zo uitkomt. Hè? Dus nee. uh, Net zoals zei, nee, individuen waar ze, waar ze geen ja. nou, wat, wat, ze, wat ze moeilijk vinden om onder ogen te zien. Dat doen organisaties als geheel ook. Dus als je dat droombewustzijn gebruikt om het geparkeerde deel wat moeilijk is weer in het licht te zetten dan kan een organisatie daar zijn voordeel mee doen. Nou, dan laten we dat even laten zakken. Hey, je hebt nog een uh, laatste cd meegenomen. Uh, dat is uh, de, de artiest, dat gaat me nog lukken, maar de, het nummer denk ik niet. Jita Finanda uh, met Abwoen Dwaywasana. Of zoiets. Ja, dat is, dat is Aramees. Dat is het, oh. het is Aramees voor het Onze Vader. En um, ja, ik heb dit nummer gekozen uh, omdat ik uh, vorig jaar in contact kwam met een... Uh, ja, ik ben nog steeds wel uh, belangstellend aan goeroes. Ik laat me graag inspireren door, uh, door boeken, maar ook uh, door levende mensen met een, uh, met een boodschap. Uh, Pratina Paramita is een, uh, een Nederlandse vrouwelijke goeroe met een... Uh, nou, daar laat ik me graag door inspireren. En zij heeft een muziekgroep uh, uh, bij zich of om zich heen. Bij de satsangs wordt er muziek gemaakt door Gita Finanda. En uh, nou, die hebben dan dit nummer. En uh, ja, ik dacht dromen, dat gaat over naar binnen gaan. Uh, uh, je kunt op allerlei manieren naar binnen gaan. Je kunt mediteren. Maar eigenlijk het Onze Vader is uh, het, het oudste ja, gebed. De oudste meditatie die wij hier in het Westen hebben. En ik dacht, dat nou, vind ik eigenlijk wel passen bij uh, een blok over dromen. you know no. Beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we als gasten Marja Moors. Zij is eerste lijstpsychologe, relatietherapeut en dromenspecialist. Nou, we hebben het uh, al een beetje gehad over dromen... delen op de werkvloer en samen dromen. Dus als daar nog meer over komt, dan doen we dat later wel. Uh, ik wil nog even terugkomen op dit uh, nummer. Uh, want uh, dat nummer wat Gita Vinanda net uh, in het Armeense zong... Dat hebben wij ooit al eens live hier in de studio laten voorlezen door Sjaak Verwijs, onze dominee Sjaak Verwijs. En wilt u dat nog een keer uh, horen, dan kunt u dat bij uitzending gemist uh, luisteren van 16 mei 2010. Sjaak Verwijs. En nou, het was ongeveer halverwege, jongens, het, uh, ongeveer. Dus halverwege was dat, uh, was dat gebed waar Sjaak dus een Tormeens onze vader uh, voorlas. Uh, Mario, jij, uh, jij hebt een droom opgeschreven. Speciaal voor deze uitzending. Mm -hmm. En uh, hij is die heel lang. Maar ik ja. je de, de, de highlights even kunnen uitleggen. En dan kan Marja daar eens kijken. Haar professioneel plasje over doen. Ja, ja ik ga proberen een klein beetje het samen te vatten. Omdat het uh, best wel een hele lange droom was. Die ik dan uitgeschreven heb. Uh, het, het, het ging eigenlijk uh, over. Uh, we zijn bij een, bij een of tenminste, wij, wij repeteren elke vrijdag bij een koor. En dat koor uh, speelt dus eigenlijk wel een grote rol hierin. En uh, uh, eigenlijk repeteren we altijd en er komen er iets van 20, 25 mensen. Maar dit keer kwamen er maar vrij weinig, een stuk of twaalf en uh, toen zei ik van, nou, dat is eigenlijk veel te weinig. We gaan gewoon maar naar ons huis. En ons huis was toen heel iets anders dan ons huis nu is. Maar het was een huis, een groot huis, wel aan de zee. Met een zwembad. Maar op dat moment, omdat het sneeuwde, zat er geen water in. Dus dat is eigenlijk ook al heel iets vreemd. Ik heb wel vaak iets met dat zwembad uh, uh, gedroomd. Nu dus ook weer. Waar waarom dat dan ook steeds weer terugkomt, weet ik ook niet. We... Um, Waarom er een aantal niet waren... Uh, dat was omdat ze... Naar een feest gingen. Dat waren de alten waren er niet. Die uh, hadden een feest. En dan moesten ze in het wit komen... Met bru in, in bruidsjurken. En even later... In de pauze kwamen ze dus ook... Wel in die bruidsjurken... Weer terug. En... Uh, dat het, uh, het vreemde was dat... Uh, iemand zei... Oh, ze zijn naar een feestje. En... Uh, op een repetitie uh, die, die keer erop waren dus heel veel al te waarden niet. En die waren dus ook naar een feestje geweest met heel veel wit. Dat was dus ook heel vreemd, vandaar dat dat uh, dan ook weer terugkwam. En... Wacht even, je vertelt het allemaal zo re realistisch dat ik me langzaam afgevraagd: is dit dan nou allemaal droom? Of waren er ook dingen die je nu vertelt die ook in het, uh, in het gewone leven speelden? Nee, dit, is, dit kwam allemaal in mijn droom. Allemaal in de droom? Oké, okay. nee. nee, want je vertelt het zo realistisch dat ik me afvraag. Oh, het is vast ook voor een deel echt gebeurd of zo, maar dat is niet zo. Nee, dat is goed je te vragen, want ik, ik dacht ook dat dat laatste stukje... Dat, dat, nou, dat, dat laatste dat, stukje dus wel. Ja, precies, dat, dat, dat was weer je gewone lezing. Ja, dat ja. kwam dus... Ja, ja, uh, Oké, okay. ja, dan moet ze even weten. In die, in ja, ja dat vertelde, die, die week daarna ja. kwam dat dus naar voren. Okay. En dat was dus wel heel vreemd. Um, Daarbij kwam dus dat uh, uh, Arno, onze dirigent, uh, die, die zeurde over uh, dat er geen frisdrank was. Want hij drinkt dus frisdrank. Dit is weer de droom hè? Dit is de ja. droom, ja. ja, ja. En uh, ik zei nee, er is genoeg. En, uh, uh, nou, kom op, uh, we gaan wel zoeken. Nou, wij samen zoeken. Nou, wel, we hadden frisdrank gevonden. En dat had ik dus bij hem neergezet. En nou, in, uh, in de pauze iedereen frisdrank drinken. In het, zwembad, in, in het zwembad, maar ik ging dus niet in het zwembad, want ik ben heel klein. Dus ik, dat zwembad is dan immens groot voor mij. Dus dat, daar ging ik dus niet in, dus ik uh, bleef daar buiten. En uh, nou Arno was bezig met apparatuur en uh, toen zei hij van, nou we beginnen weer. Oh, zegt hij, we kunnen niet beginnen, want ik heb frisdrank over de apparatuur gegooid. Allemaal... Ja, het is, het is ja. allemaal heel warrig. Hè? Ja, misschien is het goed om inderdaad wat over te zeggen. Want je hebt ja. heel veel, uh, het, zijn, het zijn eigenlijk allemaal kleine scènes hè, achter elkaar. En uh, ik kan me voorstellen als je dan zo'n lange droom hebt van, van wat moet je met allemaal, allemaal van, die, van die scènes. Mm -hmm. Nou ja, ik zei net, de belangrijkste vraag je jezelf moet stellen is... wat is het belangrijkste gevoel wat je hebt uh, uh, als je deze droom zo uh, opnieuw leest? Hè? Uh, mm -hmm. Welk gevoel komt het meest naar boven? He? Ook nu is het, want kijk, het is een droom ja. van een tijdje terug, zei Maar ja, ja. nu lees je hem opnieuw uh, voor. Dus misschien kun je dat terughalen. Wat, uh, welk gevoel het belangrijkste is? Ja, ik je een beetje onmacht, denk ik. Ja, want precies, het, het was ja. meer ook het einde wat mij ja. die onmacht ook ja. Ja. Uh, gaf. Ja. Nee, want als je zegt onmacht, hè, er valt heel veel over deze droom te zeggen. Maar we moeten ja. het uh, heel compact ja. houden, ja. begrepen. Ja. De tijd. <laughs> Kijk, wat opvalt is dat, dat, dat, dat een aantal keer in deze droom... dat dingen anders gaan dan jij dacht. Hè? Van, er komen minder mensen op dat koor. En je gaat naar huis en dan staat er geen water uh, in dat zwembad. En uh, uh, dan met die frisdrank. Hè, de, de, de bedoeling is dat, uh, dat er gezondheid... Zonger gaat worden. Het kan niet, want er is fris lang. Dus er zijn allemaal situaties waarin de dingen niet lopen zoals je eigenlijk wil dat ze gaan lopen. Mm -hmm. of, wat je, of anders dan je verwacht dat ze zouden lopen. Dus als al, en, en gecombineerd met dat gevoel van onmacht wat jij zegt, dan gaat die droom waarschijnlijk over... Ja, dat er iets in jouw leven gaande is waar jij een bepaalde verwachting over hebt, bepaalde ideeën over hebt, maar wat niet helemaal gaat zoals je dat had gedacht, gehoopt. En nou ja, daar, daar voel je je onmacht bij. Dus jouw droom probeert uh, dat thema uh, uh, ja, aan jou te laten zien. Van hé, hey, weet je wel, uh, uh, jij wil wel, ook in je droom, jij wil wel een aantal dingen op een bepaalde manier gaan doen, maar het loopt anders. En ik denk dat jij een manier moet. Uh, dat de droom bedoeld is om je te helpen... om een andere manier te vinden om je te verhouden... tot de dingen die er gebeuren. Mm -hmm. Want het leven zit raar in elkaar. Ik bedoel, we kunnen het ja, dat wel. He? Precies. Uh, en flexibiliteit is een van de belangrijkste eigenschappen van mensen. Van er gebeuren voortdurend allerlei dingen in het leven waardoor je moet gaan schakelen. Mm -hmm. Waardoor je, je moet gaan aanpassen aan een hele andere situatie dan je dacht dat er zou zijn. En, en daar, daar lijkt deze droom over te gaan. Ja, van zo, zo van waar moet je gaan droom. schakelen? Ja, heb ik is ja. al heel veel dromen. Hoor. Dat ik steeds weer ja. om moet schakelen ja, en dingen moet gaan doen ja. en uh, gaan ja. Ja. regelen. Nou, dat klinkt een beetje een herhalende droom uh, Mario. Ja, maar wel steeds weer op een andere manier. Maar ik kom daar niet uit wat ik daar dus dan mee zou moeten. Maar ja, ja, je kan je dus in het afvragen, wat is er in jouw leven gaande? Uh, waar jij een bepaald beeld hebt van, het moet, ik wil eigenlijk dat het dus of zo gaat. En waar lijkt je als het ware wat tegen de stroom in te gaan? Zijn er misschien bepaalde aspecten in je leven waar je beter een beetje meer in kan meebewegen? Of een beetje meer accepterend van, oké, okay, het gaat dan blijkbaar zo. We gaan dan blijkbaar nou ja, met minder zingen of eh, zo. Ja, ja, ja. Nou, ik moet eerlijk zeggen, de laatste week, weken droom ik ook niet meer dit soort dingen. Ja. Dus dat is, waarschijnlijk heb ik dan ook de weg wel gevonden. Misschien ja. ook wel door deze droom. En om, door middel van het opschrijven. Ja, precies. Ja. Dat ja. Uh, is heel goed mogelijk. Ja, ja. ja want het aardige is, je hoeft, het dus, je hoeft je eigen droom niet te snappen. Het idee is inderdaad dat alleen al op het opschrijven van de droom. En er aandacht voor hebben. Het keertje lezen. Uh, dat doet al iets. Dat doet al iets uh, met je geest. Dat, dat, dat, uh, dat stretcht uh, het gewone perspectief al wat. Het uit elkaar ja. Uh, ja. trekken. Ja. Dus nou, een beetje... Loslaten, wat ja, meer. Loslaten, en wat minder ja. plannen en wat, meer, wat, volgen. Minder, nou, ja, wat meer volgen. Meer in het heren nu. Hè? Laten we maar eens ja. een inspiratieterm uh, erin gooien. Ja. Nou, dankjewel voor de inbreng. Van, uh, hoe vond je het om dit zo te vertellen en uh, daar een antwoord op te krijgen van mij? Ja, ik vind, ik, ik vind dat heerlijk. Ik vind dit soort dingen altijd. Uh, daar ben ik wel helemaal voor in om uh, de dingen uh, ja, te laten gebeuren, laat ik het zo zeggen. Ja. Ja. Hmm, mooi. We gaan even naar. Uh,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 A soul like me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 Beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we als gasten Maya Moors. Zij is eerste lijstpsycholoog, relatietherapeut en dromenspecialist. Ja, uh, Maya, we gaan het uh, in dit blok eens even hebben over hoe ga jij dat nou al die dromen bij jouw cliënten uh, gebruiken. Hè, want yeah. uh, ja, je, je, ja, je, je bent dromenspecialist, maar je, je bent ook gewoon eerste lijstpsycholoog. En uh, ik kan me niet anders voorstellen dan dat je in je eigen praktijk, als eerstelijnspsycholoog, ook heel veel informatie krijgt over waar mensen zitten. Ja. Dus waarschijnlijk moeten ze massaal om hun droom opschrijven, of niet? Ja, ik noem het altijd meteen in de eerste sessie. van uh, Dat ik erg graag het onbewuste mee laat werken. En uh, kijk, als eerste lijnspsycholoog um, uh, moet je mensen kort uh, zien te helpen. Zeker verzekeraar goed dit jaar maar vijf keer. Vorig jaar was het, nog acht, was het nog acht keer. Dit jaar vijf keer. Dus het is belangrijk dat je uh, zo snel mogelijk door hebt waar de schoen wringt. Nou, mensen komen met uh, klachten, anders, anders komen ze niet. Ze komen niet voor hun lol. Ze komen omdat ze soms... Uh, somber zijn of angstig zijn. En uh, heel vaak in het eerste gesprek... Uh, is niet helemaal duidelijk waar dat dan mee te maken heeft. Hè? Mensen zeggen vaak... ja, ik voel me al een jaar lang beroerd... en ik snap niet waar het over gaat... want nou, ik voel me eigenlijk best wel lekker in mijn relatie... mijn werk is ook wel oké. Okay. Uh, hoe komt dat nou? nou dromen zijn uh, heel erg behulpzaam bij het stellen van een diagnose. Van waar, waar, waar, waar wringt dan die schoen? En uh, ik heb vaker meegemaakt dat uh, mensen dus uh, ja, niet goed konden vertellen... Uh, waar ze in hun leven nou uh, pijn hadden. Ze kon alleen maar heel vaag zeggen: van ja, ik voel me steeds zo, zo somber of steeds zo angstig. En een droom geeft dan een, uh, geeft een hele mooie uh, richting. Ik had bijvoorbeeld een keer een cliënt. Nou ja, angstig en zo. En nee, ja, alles in haar leven, dat liep toch allemaal goed. En de moeder was aardig en de vader was lief. En ik nou ja, kon, kon, kreeg geen houvast. Ik zeg, joh, heb je dan wel eens een, een droom? Ja, ze had dan een droom die heel vaak terugkwam. Dat was een droom waarbij zij achter haar moeder aanliep. Haar moeder liep dan uh, buiten en zij zende achter de moeder aan. En uh, het was maar een heel kort fragment, maar het kwam erop neer dat ze dan uh, als het ware steeds niet bij haar moeder kon komen. Dat was het fragment. Mm. En uh, hoewel zij dus uh, had verteld van dat ze heel blij was met uh, de relatie met haar moeder. Ja, zorgde die droom ervoor dat ik daar toch wat verder op in ging zoomen. Toch ging uitnodigen vertel eens wat meer. Uh, en toen bleek inderdaad dat er iets in die relatie met die moeder was. Wat voor haar de kern was van het uh, probleem. Dat had ik uit haar gewone verhaal niet kunnen halen. Maar deze repeteerdroom zorgde ervoor dat ik daar wat extra op in ging zoomen. Dus ja, uh, dromen geven uh, zicht op uh, een gebied wat mensen moeilijk Vinden, dus juist bij het behandelen van klachten en zeker als je daar niet zo heel veel tijd voor hebt, is het heel efficiënt om ook die informatie erbij te nemen. En eigenlijk is het natuurlijk ook heel raar dat veel collega's die informatie niet gebruiken. Uh, want ja, weet je, je vraagt van alles na. Van, uh, hoe voelt u zich? En gebruikt u medicijnen? En uh, hoe is het in uw relatie? En uh, ja, allemaal van dat soort dingen. Hoe is uw seksleven? <laughs> maar uh, wat heeft u de laatste tijd gedroomd? Die vraag, uh, ik denk dat uh, 90, misschien nou ik denk wel meer. 95% van mijn collega's vragen daar niet naar. Terwijl we dus een maand per jaar dromen. Dus, dus, een, uh, dus een goede vraag zou zijn... Uh, bijvoorbeeld van, heeft u repeterende dromen? Want daar zit wel een hele... Ja, heeft u een droom die vaak terugkomt? Vaker een probleem in. Of heeft u een droom die, uh, die u onlangs gehad heeft, die u nog erg bijstaat? Hè? Ja. Want het kan uh, een droom zijn van zes weken geleden. Als die ergens blijven hangen, dan is die blijkbaar nog steeds actueel. Het gaat vooral om de, de lading die mensen erbij voelen. Ja, en verse dromen zijn vaak helemaal mooi. Als mensen uh, bij mij komen en zeggen, nou zo raar, ik heb vannacht toch zoiets geks hmm, gedroomd? Dus, dan is dat, dan ja. is dat natuurlijk ja. smullen voor mij, want dan, ja. dan, ja. dan heb je grote kans dat, uh, dat dat gaat over uh, waar, de, waar ze voor komen. Ja. Maar ja, weet je, mensen... Als eerste lijnspsycholoog werk ik oplossingsgericht. Dus mensen komen met een klacht en daar, daar willen ze wat mee. Uh, ik bied altijd aan om ook naar de dromen te kijken. Maar als mensen daar niets mee hebben... Dan, dan gaan we daar dan doen we daar niets mee. Want kijk, je kan zeggen: het gewone leven is, is, is ook een droom. He, het is maar net hoe je het ziet, dus uh, ja. zijn dus mensen: zijn dat dit is allemaal <lacht> is, easy, is ook, ja, ja, is de ook de zo. Droom, dus dus <lacht> ja, je kunt uh, ja. ook met, uh, met de beelden van het gewone leven een heel eind komen. Maar het is zo jammer om al die andere beelden er niet bij te nemen. Dat is zo uh, ja, verspilling van waarde, waardevolle informatie. Ja. Ja. En je geeft er ook cursussen in, toch? Ja, als mensen willen leren om met hun eigen dromen te werken, uh, kunnen ze een mailtje sturen naar mijn website. Op www.dreamingtogether.nl uh, staat ook een e-mailadres, info@. En uh, als ze dan een mailtje sturen van ik heb belangstelling, dan krijgen zij bericht wanneer een volgende cursus weer start. Ja. Hey, wat doe je verder uh, zowel nog, uh, professioneel? In het leven. Professioneel. Nou, ik schrijf ook graag over dromen. Er is een Nederlandse droomvereniging. En die heeft een... een, een, een, een, een hoe zeg je dat? Een... Verenigingsblaadje, daar schrijf ik uh, met liefde columns voor. Ik vind is dat, dat heel uh, leuk. Is dat het de VSD. VSD? Ja. Uh -huh. dus Mensen kunnen ook uh, uh, via internet eens kijken wat de, de Nederlandse Droomvereniging uh, hun zo al te bieden heeft. Uh, dus dat schrijven, dat, dat, vind ik, uh, dat vind ik erg leuk. Dus daar uh, wil ik wat uh, verder mee een gaan uh, experimenteren. Ook, of, uh... nou ja, er zijn een aantal boeken geweest. Uh, dus een boek, waar heb ik... ik zal het even pakken. Die heb je geschreven? Nee. Dat heeft een uh, collega-droomwerster geschreven. Dat heet Wat heb jij gedroomd vannacht? Ja. En dat is een heel aardig boek. Uh, Nicoline Douwens-Isema met uh, Katelijne Esser. Nou, Dat is een soort uh, uh, ja, uh, naslagwerkje op een leuke manier. Met allerlei leuke illustraties. Daar kun je dus in lezen uh, wat je al met je dromen kunt doen. Daar staat ook een hoofdstuk in over samen dromen. Dat heb ik dan inderdaad. Dat is dan uh, vanuit mijn uh, koker. En nu we toch met dromen zo bezig zijn. Ik wil toch het, uh, de dvd Het Geschenk van Je Droom ook even noemen. Dat is een prachtige dvd over hoe je uh, met je eigen dromen... Kan werken door Bas is dus een van mijn droommeesters, uh, die heeft dat met veel aandacht uh, uh, gemaakt. Dus ja, ja. Dus, maar kunnen die mensen dat krijgen? Die uh, uh, dromen.nl. www.hetgeschenkvanjedromen.nl. Www van je dromen.nl. Maar via de website van de Droomvereniging is al dit soort informatie over dromen uh, goed te ja, vinden. Wat is de website van de Droomvereniging? Uh, Www.droomvereniging.nl. Nou, dat is nog wat te onthouden. Ja. www.droomvereniging.nl ja. En als ze nou naar jouw site gaan, staan deze verenigingen er ook allemaal op? Uh, ja, de Nederlandse Droomvereniging en de Internationale, de internationale Droomvereniging, die heb je ook, hè, de IASD, die staat er ook op. Dus liefhebbers die kunnen de hele week zoet zijn en we dromen. Ja. Okay. En je hebt ook nog met een kerngroepje... een jaarlijks internationaal droomcongres georganiseerd. Ja, dat was dat uh, heel heftig. leuk om te doen. Ja, want kijk, in Nederland uh, leeft het nog niet zo heel erg. Maar in Amerika bestaat al 25 jaar een, uh, een internationale droomvereniging. Uh, daar zijn mensen uh, al heel lang serieus onderzoek aan het doen... op uh, wetenschappelijk uh, niveau. En ieder jaar is dan uh, is daar een, een symposium. En het aardige van, van dat symposium, van dat congres is... is dat daar mensen uit allerlei vakgebieden bij elkaar komen... Hun deler is, dat ze geïnteresseerd zijn in dromen. Nou ja, dat zijn psychologen, maar dat zijn ook uh, shamanen, uh, wetenschappers dus, neurowetenschappers, uh, um, uh, huisartsen. Nou, dus vanuit al die hoeken. Uh, uh, mensen die met literatuur bezig zijn, want in de literatuur is ook veel over dromen gedaan. En dat maakt dat congres uh, zo levend. Dus, uh, dat zie je niet zo vaak. Vaak is, is, is een congres een samenkomst van vakidioten. Uh, en dan gaat het over een heel klein deeltje. Nert. En ik heb zelden uh, een, een congres mee gemaakt waarbij er zo'n breed gebied uh, uh, uh, ja, uh, samenkomt. Nee. Op een hele creatieve manier. Dus een feestje om daar te zijn. Iedereen. Was dat een succes? Ja, dat was een succes. Dit jaar is het uh, weer in Amerika. Ik ben er dit jaar voor het eerst uh, sinds drie jaar er niet bij. Maar volgend jaar uh, sta ik weer te trappelen. Leuk. Hoeveel jaar was in Amsterdam? Hè? Nou, het was dat, ja, dat is een heel verhaal. Het was voor een deel in Amsterdam, maar het, het zwaartepunt was in uh, Kerkrade, in, uh, okay. in, uh, in Limburg. Nou, ja. Wurien de Lange is daar iets geweest en Jet kan misschien. Even. Ja. Dit was Herman, die stelde ook een vraag. <laughs> ja. Ja. Uh, nou, hé, hey, dankjewel, Marja. Ja, heel graag gedaan. Dat is een zeer inspirerende ja. gast. Bedankt voor de uitnodiging. Ja, ja. en uh, ik hoop dat heel antwoord nu uh, lekker zijn dromen gaat opschrijven. Ik hoop het ook. Het is uh, echt uh, heel veel in te beleven. Ik ja. wens iedereen prachtige dromen toe. Dankjewel. dan zijn we er alweer doorheen. Deze honderdste uitzending. Dus dat is nogal een, een mijlpaal. En we gaan naar de 102 en dan, dan stoppen we. Um, ja, maar ja, ik wil je heel erg bedanken voor uh, dat je hier was. Je gaat nog even een mooi stukje voor, uh, voorlezen. Normaal gesproken krijg je altijd het 2012 inspiratiespel. Maar dat uh, hebben we even niet bij ons. Maar ik zorg uh, dat, je dat, uh, dat je dat zeker nog gaat uh, krijgen. De volgende. Oh ja, ik wil nog even Rob bedanken. Rob, heel erg bedankt voor de techniek. En ja, graag gedaan. De, en de muziekkeuze ja. natuurlijk. Ja, kan ik jou bedanken? Ja, het is een beetje half, We nemen ook samen afscheid. Nou, in ieder geval wil ik je toch bedanken voor dat je er was. En uh, dat je. Ja, een mooie ik vond droom. Ik Het het heel leuk, leuk dat ik uh, mijn droom mag vertellen. Ja, ja dankjewel. Uh, de volgende uitzending is op uh, zondag 17 juni van 7 tot 9 s avonds. Ja, we gaan het dan alvast een stapje maken naar de inspiratieradio Nieuwe Stijl. Want die, die start namelijk na 1 juli. En het is na 1 juli de bedoeling dat we met de gelegenheid presentators gaan werken. En dat doen we ook al in deze uitzending. Dat is namelijk Marianne Kimmel. En uh, nou, zij gaat deze uitzending presenteren en ze zal dan mij als gast interviewen. Marianne is zelf ook coach en ze heeft haar radioervaring opgedaan bij Radio Leiden. En we gaan het dan hebben over transformatiecoaching. En misschien ook nog over Mindful spreken als we daar nog uh, tijd voor hebben. Tot dan uh, wordt deze uitzending uh, herhaald op zondag 7 uur. En uh, ook kunt u uh, vanaf morgen deze uitzending beluisteren bij Uitzending Gemist via onze site inspiratieradio.nl. Wilt u onze tweewekelijke nieuwsbrief ontvangen waarin we de gast van de volgende uitzending aan u voorstellen? Dan ga dan naar onze website www.inspiratieradio.nl en laat uw mailadres achter. Wanneer u het kwijt wil aan ons, stuur dan een mailtje naar redactie.inspiratieradio.nl Wilt u op de hoogte blijven van leuke activiteiten in de buurt? Kijk dan op onze agenda van www.inspiratieradio.nl En wilt u zelf een activiteit melden? Stuur dan een mailtje naar mario op agenda.inspiratieradio.nl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 Een mens schept zijn eigen lot van binnenuit. Dit lijkt me een roekeloze uitspraak. Maar hoe men zich innerlijk instelt tot dit lot... kan de mens wel zelf bepalen. Men kent iemands leven niet wanneer men de uiterlijke feiten kent. Om iemands leven te kennen, moet men zijn dromen kennen. Zijn verhoudingen tot zijn verwanten, zijn stemmingen... zijn teleurstellingen, zijn ziekte en dood. Heel kort over het belang van de binnenkant...